Goedemiddag, André. Goedemiddag, Doride. Ja, we gaan het vanmiddag uh, over ons maandthema hebben, hè? de openbaring van Johannes. En um, kan jij iets vertellen waarom, uh, waarom we deze teksten eigenlijk gekozen hebben voor deze maand? Ja, het jaarprogramma Transfiguratie Nu is gebaseerd op uh, teksten van Catharose de Petrie uit haar boeken. En als je haar boeken doorneemt, uh, een stuk of zes boeken heeft ze gepubliceerd... Dan citeert ze tamelijk vaak uit de openbaring van Johannes, het laatste bijbelboek. En dat doet ze op een bijzondere manier. Ze bouwt eigenlijk voort op het werk van Jan van Rijkenborg. Die met name een basis heeft gelegd door in te gaan op de eerste drie hoofdstukken van openbaring. Maar zij neemt ook andere hoofdstukken en gaat het niet helemaal uitleggen. Maar ja, geeft er wel een, een interpretatie aan hoe je daar naar kunt kijken... Dat is één aspect. Een ander aspect is dat, dat er binnen de school van Trozenkruis tempeldiensten worden gehouden. En dat er meerdere ritualen zijn waarin ook gedeelten uit de Openbaring van Johannes worden geciteerd. En verder, ja, Openbaring van Johannes is een intrigerend boek, zeker omdat uh, veel mensen het gevoel hebben dat we staan aan het begin van een nieuwe tijd. Eigenlijk ga je gewoon nu al stiekem naar de volgende vraag over. Hè? Waar, waar gaat de openbaring van Johannes dan eigenlijk over? Ja, het is een heel uitgebreid verhaal. Het gaat over Johannes, een ziener die op uh, Patmos, het eiland Patmos is. En Patmos is een eiland in de Egeïsche Zee, vlakbij de kust van Turkije. Hij is daar in een soort ballingschap en krijgt dan uh, visioenen. En hij ervaart dan ook een, uh, ja, een engelachtig wezen. die hem de opdracht geeft om de visioenen die hij heeft. om dat op te schrijven en dat te sturen naar de. En dat zijn de gemeenten die inderdaad uh, bestaan hebben. zijn plaatsen die nog steeds bestaan. Zeven plaatsen die in uh, Turkije liggen. En daarna gebeurt er nog een heleboel in het boek Openbaring. maar dat valt een beetje buiten het kader van dit gesprek. Maar. Ja, wat erin gebeurt in de openbaring is dat er uh, ja, nare dingen gebeuren... ...hongersnoden, allerlei rampen, toestanden. En op een gegeven moment is ook uh, de val van Babylon... ...dat is een st machtige stad die dan eigenlijk in zekere zin dus ineenstort. En dan is er ook een lied van overwinning. En uiteindelijk wordt het uh, een happy end. Dan is er een overwinning van het licht. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde... En de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan. En dan ziet u als het ware een nieuw Jeruzalem neerdalen vanuit de hoge op aarde. En dan, ja, dan is er uh, vrede en vreugde voor iedereen. Mm. Dus je kan eigenlijk zeggen dat het een soort overwinning van, van ons bewustzijn op het licht is. Hè? Dat we daarmee eigenlijk ons, ons bewustzijn, als we daar naar streven, zeg maar uh, ja, op een hoger hoger niveau of een hoger ja, uh, level brengen. Ja. Dichter bij dat licht. Dat we strevende zijn naar dat licht, zeg maar. Zeker. En die openbaring van Johannes kun je zien als een soort handreiking. Om ja, iets van dat proces te begrijpen. Maar ook om daar ja, praktisch vorm aan te geven in je eigen leven. Het is... Uh, ja, een weg met meerdere stadia die je daar ook in kunt onderscheiden in dat boek. Hmm. En um, hoe ben jij daar eigenlijk mee bekend geraakt? Ja, ik ben uh, protestants opgevoed, dus uh, bekend met de kerk. Maar in de kerk werd er eigenlijk nooit gesproken over de openbaring van Johannes. Uh, ik kan me wel herinneren, er was een dominee die uh, wel eens langskwam uit de plaats... en die preekte dan en die begon altijd... De dienst op een hele merkwaardige manier vond ik. En ik begreep dat dat uit de openbaring van Johannes kwam. Dat was dan uh, uh, genade zij u en vrede in de naam van hem die is en die was en die komt. En in de naam van de zeven geesten die voor de toon zijn. En er komt nog veel meer achteraan. Maar dat intrigeerde mij wel. Dat is me altijd bijgebleven. Ja, ik wilde er eigenlijk ook wel meer over weten. Tijdens mijn middelbare schoolperiode heb ik een keer ingeschreven voor een schriftelijke bijbelcursus. Het was gratis en je vindt het op die leeftijd leuk om zelf post te ontvangen. Daar ging het wel over de openbaring van Johannes. En er werd ook verteld over de eindtijd dat Jezus terugkwam op de wolken. En dat dan de graven opengaan en de doden weer levend worden. Een nieuw lichaam krijgen en dergelijke. En toen dacht ik, ja, dat, dat wil er bij mij niet in. En later kwam ik bij de school van het Rozenkruis. En toen hoorde ik ook weer diezelfde taal uit de openbaring... Maar er werd een totaal ander uh, begrip aangegeven. En dat sprak me enorm aan. En ik voer ook de kracht die ervan uitgaat van die taal. Want het is niet alleen informatie die gegeven wordt. Het is ja, beeldtaal. Maar toch een bepaalde ja, grote kracht achter zit. Omdat het ontvangen is. En ja, daar kun je iets van ervaren als dat uitgesproken wordt. Mm -hmm. En, en um, um, heb jij het gevoel dat mensen dit nou nog... Kunnen lezen, is, is dat nog te doen voor, voor mensen van nu? He, om zo'n ja, jij, jij, jij kon dat dan toen je zo jong was, maar zouden mensen dat nu nog kunnen op die leeftijd? Dat, dat ze, dat ze zo'n bijbelboek gaan zitten bestuderen en daar dan, daar dan, ja, eruit kunnen halen. Uh, nou ja, wat ermee bedoeld is, omdat je steeds verder natuurlijk wegkomt van de, van de, in de tijd van de oorspronkelijke tekst... en dat het toch moeilijker wordt. Is, is daar nog wat van te begrijpen... of moeten we het nu op een andere manier doen? Ik denk zeker dat het nog te begrijpen is... maar het zal heel weinig mensen aanspreken, denk ik. En dat geeft niet, want er zijn heel veel andere manieren... om ja, ook contact te maken met dat licht. En het gaat niet alleen om lezen... want... Uh, dat was in die tijd ook niet zo. Het werd dan niet zozeer gelezen. Stillezen kwam helemaal niet voor in de oudheid. Het werd altijd voorgelezen. En er waren mensen die dat hoorden. Dat doet me ook denken aan de uitspraak uit de proloog van Johannes. Waarin staat, zalig zijn zij die voorlezen en die de woorden van de profetie horen. Dus... Ja, voorlezen en horen. Het moet echt uitgesproken worden om het dynamisch te maken. Dan gaat er een kracht vanuit. Ook al begrijp je er niks van, je kunt toch iets van die kracht ervaren. En dat is anders dan alleen maar lezen en verstandelijk proberen te begrijpen wat er staat. Want het gaat boven het verstand uit. Laten wij gewoon blijven lezen en streven naar dat allerhoogste. Lijkt me een goed plan. Doen we.